Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NWS op 3. De eerste stapavond met de corona pas zit erop. Gisteren kon je eindelijk weer de club in om te dansen, als je een geldig coronabewijs kon laten zien. In Rotterdam gingen de voetjes van de vloer. jammer dat het maar 12 uur kan, maar uh, we maken er het mooiste van. Volgens de boa's verliep de eerste dag met de pas in de meeste plekken zonder grote problemen. Er waren wel wat problemen met die corona-app. Door heel het land waren er meldingen van mensen die hun QR-code niet konden downloaden omdat de app overbelast was. In Duitsland zijn de stembussen sinds vanochtend open. De Duitsers kiezen een nieuw parlement en er wordt ook duidelijk wie Angela Merkel op gaat volgen. Zij was 16 jaar lang bondskanselier. Vanavond om 6 uur sluiten de stemlokalen. Ruim 10.000 mensen van buiten het Verenigd Koninkrijk zijn welkom om daar te komen werken. Als bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeur. Daar zijn er veel te weinig van. Waardoor schappen in supermarkten leeg blijven. En je niet meer bij elk benzinestation kan tanken. De Britse regering geeft daarom tijdelijke visa's uit. Die zijn nodig omdat na de brexit de immigratieregels strenger zijn geworden. En spektakel gisteren in de Kuip. Feyenoord stond 10 minuten voor tijd met 3-2 achter tegen NEC, Maar wist de wedstrijd toch nog om te draaien. En dus omroep Rijnmond uit hun dak. Dessus gaat het doen! Dessus gaat het doen! Dessus gaat, gaat, gaat, gaat het doen! Desses gaat het doen! Desses schiet hem keihard kei binnen. Zijn eerste in de Kuip en dat wil hij weten ook. Dat wil hij weten ook. En die volle Kuip. Wat is het lang geleden dat we een hele volle Kuip feest hebben zien vieren. 5-3 werd het uiteindelijk voor Feyenoord. Daardoor staan de Rotterdammers nu derde. Heb ik het weer nog? Kans op een klein buitje vanochtend? Vanmiddag. Dan is het droog. Kan hier en daar ook zonnig zijn. Vanavond is er dan weer kans op regen. Het wordt 20 tot 24 graden vandaag. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Touches with her hand The summer trees Perhaps you'll understand What memories I own There's a dance pavilion in the rain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 April hearted Seemed Meant for just a girl And boy I never dreamed Did you Any fall could come In view So early Early Baby If you can anywhere I miss you so let's never have to share another early autumn through the trees comes autumn with a sorrow. come and go, I'll still feel the glow, the time cannot fade, let's never have to share another earth.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 1955, 1966 genaamd. Uh, allemaal nummers dus van Jerry. Uh, van diverse andere LP's afgeplukt en op deze verzamelaar gezet. En je hoort naast de Jerry Mulligan... heb je een uh, prachtige Blazers-line-up. Zoet Sims op de Noorsaks. Bob Broekmeyer op trombone. Art Farmer op flugelhorn, En dan nog Jim Hall op gitaar erbij. Bill Crow op bas, Dave Bailey op drums.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 Uh, dan denk ik dat je het volgende nummer ook wel kan waarderen... want uh, daarvoor heb ik uitgekozen de tenorsaxofonist Ben Webster. En die wordt begeleid door, uh, niet tenminste... Oscar Peterson, piano, Herb Ellis op gitaar... Ray Brown op bass en Stan Levi op drums. Het is een uh, opname uit 1957. Uh, de, de LP heette Soulville en het nummer is getiteld... Time on my hands. Thank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 Want ik zie hem even niet staan tussen het lijstje. Volgens mij heb ik een ander nummer voor staan. Sorry, Jaap. Dat, nu, dat geeft niet. Welk nummer heb jij nu voor staan? De Dave Brubeck uh, Quartet. Oké, okay, dan gaan we gelijk daar natuurlijk door. En, en dan doen we daarna dat nummer wat je eigenlijk voor gaat staan. Dat is dus, uh, even een foutje van de techniek aan mijn kant. Sorry, luisteraars. Oh, maakt niet uit, maakt niet uit. Uh, dan gaan we door met Dave Brubeck. Dave Brubeck die heeft een hele serie platen gemaakt in de 50er jaren.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 de Dave Groebek met zijn kwartet lekker nummer hè Marco Oh heerlijk, heerlijk en vooral dat je weet dat het ook van de Disney's uh, of hoe het is van die Disney ja. film van die dwergen komt. Ja, grappig.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 É um gajo de topo, é um fogo sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, Dat java zema, sei o fim da canseira. É o pé, é o chão, é uma achterstadeira. Passarinho na mão, pedra da tiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão. Errado, uma fonte, um pedaço de pó. É um o fundo do poço, é o um fim do caminho. No mochum não desboost, é um pouco sozinho. É um strep, é um prego, é uma ponte, é um, ponto. É um ponte. É um Het prata een gigante. gigant, het is de licht, het is de da het is de dag, het se na estrada. Eu Do do do do. Deixando verão, é promessa de virar no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um toco, é um Beijo ver a minha promessa de virar no teu coração.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 uh, CD de Dead Shearing Sound uit 1994, een Tallark uitgaaf, gaan we uh, luisteren voor het thema van vandaag herfst naar Autumn Serenade.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 Met ik dacht uh, de Jesse van Ruller, dacht ik ook, als Nederlands gitarist daarbij uit mijn hoofd. was in ieder geval een mooi concert. Uh, we gaan luisteren van de CD Live at Center Concord Encore Het Concord Center in California. Dan gaan we luisteren naar With Every Breath I Take.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 We we still we Ja, en dat was Anita we lopen tegen de klok van 11 dus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 Josep Travergitaar, Ignacy Terrazza, Piano, Joan Chamorro, Bas, en P, Drums. Medi Tatao, tot het, na het uh, nieuwsbericht in uur 2. <applaus> Abrigou a tristeza te ver tot u is E na solitaal procuré o caminho e seguiu-a. Teresfrente de